De brandweer was er snel bij en de schade is niet groot. De daders zijn niet in het gebouw geweest, zegt de adjunct-directeur van het partijbureau. De PvdA gaat aangifte doen. Werkloze 45-plussers moeten meer gebruik maken van sociale netwerksite als LinkedIn. Dat vindt de uitkeringsinstantie UWV die deze week een actieweek houdt om 45-plussers aan het werk te helpen. Volgens het UWV is de arbeidsmarkt zo veranderd dat werknemers zichzelf opnieuw moeten leren verkopen. Tijdens de actieweek wordt onder meer de nadruk gelegd op het gebruik van sociale media en het opbouwen van het netwerk. Zo geeft het UWV cursussen solliciteren via LinkedIn en worden er speeddates met werkgevers georganiseerd. Nederland telt ongeveer een half miljoen werklozen, bijna de helft is 45 jaar of ouder. In Irak zijn bij een bomaanslag in de Shiïtische heilige stad Karbala zeker zeven mensen omgekomen. Volgens de Iraakse autoriteiten zijn de meeste slachtoffers pelgrims uit Iran... Ze werden gedood toen een autobom in een drukke straat tot ontploffing werd gebracht. Er zijn tenminste dertig gewonden. Kabala is vaker het toneel van aanslagen, meestal door Soenitische terreurgroepen. Ze hebben het gemunt op de vele pelgrims die de stad bezoeken. Het kabinet wil jongeren die overlast veroorzaken strenger aanpakken. Wie zich schuldig maakt aan relatief lichte vergrijpen, zoals vernielingen, openlijk drugsgebruik of samenscholing, loopt kans op een gebiedsverbod van maximaal twee jaar. De strengere aanpak geldt voor jongeren vanaf twaalf jaar. Wie van de rechter een gebiedsverbod krijgt opgelegd, kan nog wel gewoon naar huis en naar school. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring in de Tweede Kamer. Het weer bewolkt en in het oosten kans op wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen eerst regen, later droog en dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Is hij dat toch, Albert-Jan? Die disco-classic. Ja, je kind, het is gelukt, hè? Ik kan het toch niet laten, hè? Nee, maar we hebben het al twee uur volgehouden met, die, met gauw ouwe. Dat uh, bedoel nee. ik. Eh, laatste uurtje toch aan. Uh, eindelijk Rob. die disco-classic. Eh. You're de the 50-second ja. Street en ja. I can't let you go, Joop Fris. Jo, Ja? Joop. Ja? Ben je daar? Als jullie die, uh, de plaat niet hadden gedraaid, had ik een doelpunt mee kunnen nemen. Oh, no. oh die toch. Dat AJ zei van, je komt er zo in. Ja. Scoorde zop. Nee! Helaas, ja, ja, ja, ja, ja. Echt een vrijstaande speler die iedereen over het hoofd heeft gezien. Een verre bal. Stuitte over alles en iedereen. Hij kon hem zo langs Joris uh, Smit uh, koppelen. Gevolg uh, een 2-2 gelijke stand. En misschien ook wel gezien het beeld van de wedstrijd. Misschien wel terecht. Uh, je hoopt het natuurlijk niet. Maar zet erbij is de betere voetballende ploeg. Uh, kan de bal wat beter in de ploeg houden. Zandvoort heeft daar moeite mee. wat heeft overigens wel een, een minuut of 4, 5 geleden een enorme kans gehad. En het is dat die keeper heel lang is. En ze volledig uitstrekt. En kon hij nog die bal wegwerken. Want anders had Zandvoort zomaar met drieën staan. goed. Maar als is de man de turf, durf, weet je. Zandvoort zal nu moeten gaan werken. Om die, in ieder geval die punten uh, vast te houden. Ja. En misschien zelfs te kunnen uitbreiden naar die drie punten. Maar het wil ik zijn, ze zijn echt niet...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 En daar gaat Petrik Koper helemaal goed. Petrik Kopen kon die bal tegenhouden, maar niet bij een medespeler brengen. En nu komt Zoppen in de, ja, daar weer op die helft van Zandvoort, waar ze allemaal een hele positie gespeeld hebben. Komt een diepe bal. En het is Remco Rondé, die bepaalt de strikste wedstrijd speelt vandaag. Die kan hem wegwerken naar de reus, de reus met de bal. En die geeft hem weg. Maar het is Petrik Koper die daar probeert te interfereren. Dat lukt er net niet. Kan weer gewerkt worden. Zop heeft weer de bal. En via uh, de hoofd van Remco Loos gaat die bal net niet uit. Hij We haalt wel de achterlijn, die speler van, uh, van ZOB. En Loos kan het prachtig afpakken. Dat deed hij heel netjes. En gaat nu een man passeren. Probeerde het te missen. Maar het uh, wordt uh, geblokkeerd. En de scheidsrechter zegt dat er niets in de hand was. Uh, ZOB mag gaan gewoon weer aan de zand op de rechterkant van het veld. gaat die bal komen? Alles en iedereen op de helft van Zand, behalve de keeper van de ZOB. Diepe bal, diepe bal. Wie kan Bas Lemmers erbij komen? Ja, Lemmers die kan koppen. Een corner voor ZOB. En ik denk dat we die nog heel even mee moeten nemen. Uh, voordat we weer terug gaan naar de studio. Want we hebben nog uh, even kijken. Een minuut of tien te spelen nu. Uh, we zijn wat laat begonnen aan die tweede helft. Uh, even die corner nog. Uh, spits van ZOB Je legt hem neer. Een kleine jongen, dus, maar die neemt dus die corners. Dan komt die bal aan. En komt de kop op van de nummer vijf, raak raakelijk over het doel van Salvo. Mag zijn. het staat nog steeds 2-2 en we hebben ongeveer een minuut of tien te gaan. Oké, okay, dankjewel Joop van Nes. Dus Salford al bij 2-2. En dan gaan we nog even naar Salford 4. Die hebben 3-3 op dit moment op het scorebord staan. Hey, dus ook een uh, gelijkspel uh, al daar. Marcel Wauwel was de laatste die daar een doelpunt gescoord heeft. ZANG style, she's got grace she's a winner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 All alone, I have cried, silent tears full of pride, in a world Ja, er gebeurt van alles hier op het scherm voor Ross. Ja, wij komen nergens aan, maar hij gaat gewoon ligt, nergens zeggen: Hij gaat spooken ofzo. Spookcomputer. neem aandacht dat we zometeen ligt. dat ene nummer gewoon kunnen draaien. Maar het is is weer, uh, dat hadden we vergeten in alle consternatie. Dat, dat in alle consternatie. Dat, meestal doen we dat om kwart voor vier. De bioscoopagenda. Ja, ik heb hier de agenda van pluspunt Zandvoort. Oh, pluspunt. Kan ook. Het is weliswaar pas over een tijdje, maar de cursus haakknippen. Ja, dat voor jou Albert-Jan. Ja, mooi het voorjaar in volgens Iranese methode.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 Dan Sinterklaas en het pakjesmysterie. Nederlands gesproken ook. Zondag, zaterdag, zondag, woensdag. Alle leeftijden om kwart over twee. Mogen we heel even tussendoor? Oh, wat dan? Want uh, Jap, zit... Jap heeft de doelpunt. Ik, ik zit het ja. in midden in mijn filmagenda. Jammer, jammer, jamme, wat, jamme, wat, jamme, wat is dit voor een programma? Ja, kom erin. dat is absoluut niet belangrijk. Uh, wat wil ik zijn? Goed. Dus, um, uh, Patrick over komt vrij staan. En de haalt de hardheid. Kieper kan er niet meer bijkomen. Met een minuut of vier te gaan. Van voor met 3-2. Kijk, goede Super. berichten. Dankjewel Joop. Tot straks. Joop. Tot ja, straks. Ga maar door hoor. Tot zondag. Zondag. Oh, he, hier tegen mij. Ja, ja hoor. Okay. Verschrikkelijke ik hè. Zaterdag, zondag, woensdag om vier uur. een drukte daar in, het, in dat in het kleine zaaltje ja, in, in Zandvoort. Het ja, heel Ze stil. hebben zoveel films deze week. Ja, dat is ongelooflijk. Dan donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag om zeven uur avonds. Eat, Pray, Love met Julia Roberts. Alle leeftijden. En dan haar naam was Zara. Vanaf 12 jaar. donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Uh, uh, dan vrijdagavond. Mother and Ciao. Oh nee, dat is al geweest. Dat was de Ladies' Night. Oké, okay, maar kunnen ja. mensen nog even ergens op internet kijken voor de aanvangstijden? Nee, Want nee, ik, dat kan, het, ik niet. kan het niet volgen. Nee, www. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hè>? En dan uh, ja. van Kolm, Hebben we daar nog wat in? Ja, dat is aanstaande woensdag. Half acht.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 Maar Salford dus heeft helemaal geen haven. Het slot van de, van de SP Salford <laughs> tegen nou Grenz als <laughs> En we staan met 3-2 voor. Dat zijn is is Die krant is zo verwarrend. Ja, hè? ja toch wel. Salford to, heeft to, geen to, haven. We, nee. Nee. Nee, maar wel een het staat haven. Staat er wel in. Het staat een er wel haven. in. Een haven op het strand. Ja. Oh. Dat is een strandpavillon oh, ja, nee, Dat nee, weet je toch? Dat niemand verteld mij wat. Oh, oh, oh.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 Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Nou zijn er ook wat doemdenken. Ze zeggen, ja, maar het voetbal is dan nou niet bepaald van een hoogstaand niveau. Dat maakt me helemaal niet uit als je maar wint. En ja. dan gaat het gewoon eigenlijk om. Dat je niet uit die klasse gaat. Want dat is Sanford onwaardig, denk ik. Sanford moet in die tweede klasse blijven. Moet niet naar die eerste gaan kijken. Ook niet naartoe willen. Daar hebben ze het materiaal niet voor. En ja, maar laten we nou gewoon in deze klasse blijven. En de drie punten, dat zijn natuurlijk echt lekker veel. Ja, hartstikke mooi. Goed, het zit erop. Volgende ja. week weer. Uh, weet ik eigenlijk niet. Nou, moet ik we volgende dat... week spelen. Oké, okay, weet jij tegen wie? Nou, moet in ieder geval spelen. Ik, ik okay. heb even gekeken. Uh, door de schoenen we eigenlijk. Nenemen we achter, weet je wel. Ja. Oké, okay, maar we zien je zo meteen uh, uh, uh, tijdens de officiële receptie uh, ja. van onze grote ridder uh, Rob. Ridder Rob? <laughs> Lid Rob. Ridder Rob. <laughs> en uh, bedankt voor de verslaggeving vanaf het voetbalveld. En, uh, oh, ik, ik, ik weet het. ...tegen die we gaan spelen. En dat is? Volgende week uit tegen T.O.B. een Nieuwe ploeg ...in deze competitie die we niet kennen. Ja, en dat was Sport vorige week ook. Ja, misschien kunnen er hele rare dingen gebeuren. Wie zal het zeggen? Je weet maar nooit, mooie winsten voor S.V. Zalvoort 1. Zalvoort 4 heeft daar zo gewonnen, Joop, met 4-3. 4-3. In de allerlaatste seconde hoorde ik het van... De uitbaten van het café hier. En dat is natuurlijk ook uh, erg lekker om met 4-3 te winnen in de allerlaatste minuut. Dat dacht ik ook. Dankjewel, Joop. En tot straks. Tot straks. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Ho. Hey. Ricky bam, Martin, bam. He, van de week wat overgehoord. Oh hoor. ja. Ricky Martin. Oh. Ja, ik zat in een kast, toch? Niet voor uh, radio. Ik zat op, in een kast, toch? Ja, zoiets. Nu is je eruit gekomen. Ja, ja dat is prima. <laughs> My way, oh shake it, bam, bam, shake it, bam, bam, shake, bam, bam. You're a Mata Hari. I wanna know your story. In the Sahara sun, I wanna be the one who's gonna come and take you, make you shake it, bam, bam, shake it, bam, bam. Martin, wat is dat? Shake your bonbon. Shake your bonbon. Wat je er allemaal <laughs> een mag bedoelen. Oké. Okay. Maar goed, twee overwinningen voor SW Zandvoort. Perfect. Spannend. Ja. Goed. Uh, waar zijn we weer aangelangd? Nou, ik. Uh, mag ik even? Oh, Mo. Hé, Maurice. Hé, hallo. Hey, Alles hey, hallo. Oh, goed? goed? Ja, hoor. Nou, in de van had ik je net al even met een leuk stukje, erop. Ja. Maar, ja...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 20 jaar! In de ZFM. ZFM in Zandvoort En jij bent erbij! Nee, ik ben er stil van! Ja, maar terug storen hoor. Ja, ja daar moet je ophouden hoor. Nee, echt waar. Wat ga ik. Daar loopt zo allemaal weg. Zet je daar een plaatje op? Of, ja, ik ben er nog. Oh, oké. Okay. Oh, gelukkig. Oké, okay, ga gaan we een plaatje naar? Ja, gaan we een plaatje. Ik ben er ook stil van. Nou, tot vijf uur stilte te wennen. Ja, want oh, Jan is in slaap gevallen. Goedemorgen. <laughs> oh, maar Jaap oh, Koper is wel weer terug van het circuit. Dus Echt, het ik ga even vragen hoe het afgelopen is. Maar laat hem dan Zodraad binnen. voor 500. Ik ben er al. Oh, hij is er al. <laughs> Gelukkig. Gelukkig. Gelukkig.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 in het uh, verslag, uh, wat de burgemeester zei, tenminste verslag, bij, uh, bij de toespraak. zei hij dat er vanaf 22 juni. het besluit was genomen. Hè? 22 juni is het besluit genomen om jou een lintje te geven. Heb je in al die tijd gewoon niks gemerkt? Nee, helemaal niks. Ze kon echt het niet. lintje niet en, vinden. Echt <laughs> Ik ben nou zegt dat je het niet. lintje niet uh, kon vinden. Ze dus, oh, lag uh, zeker bij de voorzitter. Ja. <laughs> <laughs> dus dat hoor je ook achteraf. Dat heb je met die lintjes erin. Ja. Ja. Ja. Er valt wel eens een druppeltje naar maanden geleden geregeld. Ja. ja, maar wat nou zou. Wat, wat, ja, nee, ja. wacht even. Ik sta hier nou toch? Uh, oh, uh, welke schuiven is dat? Van de wandelzinnen. Van de wandelzinnen moeten we mogen. De, de, de, de, de locatie. Locatie. De locatie, okay, locatie. En als het goed is, moeten we Pieter dus nu horen. Ja, want het was een probleempje. Kijk, die onderscheiding die was al toegekeken en wezen op 22 juni. En 23 juni zou het in de staatskrant komen. Nou, aangezien Rob elke dag de staatskrant leest, ja. hadden we meteen. <laughs>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 dat staat er ook in, volgens mij. In die ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> maar uh, nou, dat, wa dat was toch wel even, even schrikken denk ik. Ja, is ja. Je ziet ineens zoveel mensen daar staan, die, die, die staan dan ineens uh, voor jou. En dan ben je de afloop blijven verrast. Ja.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 spee op, uh, op het screen. Nee, nee, Henk en Ingrid daar hebben Ingrid. hier helemaal niets ja. mee te maken. Heb jij een plaatje van de uh, Jaap uh, dat moet niet? Dat moet hier ergens uh, staan, maar ik ga even wachten. Jaap even. allemaal uit zijn hoofd, ja, hoofd. Dat he. weet ik wel waar dat staat hoor. Vind dus, ik wel knap. Dat wel knap. Uh, moet je dat, dat, is, dat is Dat is zo geregeld. Dan is hij ko Jaap Koper in de studio en dan gaat alles om... Ja, gelijk gaaf. Kijk, Oh ja. Heb ik, uh, hij gaat nu de computers in. Als het goed is, heb je hem hier. Dus Lisette Braams vandaag winnares bij de divisie 4 in de toerwagen dieselcup of de dieselklasse. Maar dit is hoe ze klonk bij het afscheid van Ton en Trace P. Een nummer van de Dubies Uitgevoerd door Lisette Braams. en je eens horen. Oh, gelukkig. Ja, die knap. oh fijn. Dankjewel ja. de Braams is hier. Longtail. Paul Trail running. Mag jij nu? En de Southern Central freak, gotta keep on pushing mama, know they're really late. Without love, where would you be right now? Na, na, na, na, na, na. Without love, Paul Bucker, Mag ik even een on ontzettend applaus voor deze band van vanavond, jongens, helemaal super! Push mama. You know they're running late without love Where well, would you be right now? Het wordt zo langs wat een uh, veel gedraaide plaat hè, bij CFM, Dobby Brothers, ja, Long Train Running. Maar ditmaal niet in de uitvoering van de Dobby's, nee van Lisette Braams. Helemaal goed. Wat kan ze mooi zingen en ook lekker auto rijden, nee, nee, nee. Jaap. Anders ja. had ze niet nee, geweldig uh, dat. Jaap best. wil verkering met haar. Ja. Kan niet Benno, want ze heeft al verkering met Luc Braams, dus dat gaat niet door. Oh, met de broer. Nee. Met de broer. Nee. Een rare familie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee het, het is, het is Dat wil jij met niet deze weten. Man. Deze man heeft ook, ja, nee, nee, dat zegt het al. Kijk, ze heeft er gewoon de, de naam van de echtgenoot aan. Oh, gehouden. dat sukkel. Dat doe je toch niet meer als een ja, beetje vrouw. je zit in het vastgoed, hè? He? Dus. Oh, oh, ja, dan nou snap ik het. Dan nou snap ik het. Ja, nee, dat verandert de wereld. Goed, nou ja, nu aan jij, Rob. Nou zou jij weer wat zeggen. Oh, ja, zou ik ja, wat nee, zeggen? Over... Ga een plaatje draaien. Nou, zullen we maar een plaat draaien. Gewoon even lekker feestnummen. Gewoon. Ja, ja, gezellig. Allemaal heen? in de rij Sorry op Jordan. tafel. De liedjes van de leer, ze zijn nog niet versleten. Dan gaat ie nog een keer. Yeah. Bij ons in de Jordaan, zing je vrede la. Hola, oh, hola, oh, die heet. Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens en de meiden dansen gaan. Een zee. Hey. Voor de ramen staan en de Amsterdamse humor gaat, zolang de level in de breipst. Zo, zo, zo als je ze ziet Ga je zingen, ga je dansen, want je wil of niet Bij de Jordaan wezen ja daar wordt je wezen Wil je vrolijk door het leven gaan zo, zo, zo, zo is de Jordaan, en die zal nooit verloren gaan We dan is die God op Zie, dat maak je zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse penne, dat witte schuld krijg je van me cadeau. Maar ook die Duitse aquavit, Je drink ik van mijn leven niet. In hem ook ja, of ik, ik het dan de en dan en ik het dan dat gaat er altijd Willen, maar Jordanezen zijn niet slecht. Ze wil leren deze al u om te gillen, dat een Jordaan altijd weg. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, de Jordanezen zijn een volk met gelerk. Wij hebben wel zijn getaaltje, maar Jordanezen zijn niet door Jeetje, kent dit een beetje... Spandaleen. Wat is dat allemaal, jongen? geweldig, toch? Sorry, Jordaan. Waar is hier de uitgang? En ik durf uh, te wedden dat, uh, dat ze daar in de kleedkamer bij 4 uh, ook lekker meegezongen hebben met deze plaat voorhoog, toch? En die kleine die ze de eerste heeft gewonnen, wij hebben gewonnen. Dat bedoel ik. De dag kan niet meer stuk. Spreek je met de ridder zelf? Jazeker, jazeker. Goedemiddag. Moet ik excellentie zeggen? Nee, dat hoeft niet. Zeg maar gewoon Rob. Rob de Ridder. Rob de Ridder. Hey Franka, mooie wedstrijd vandaag voor jullie. Heel goede wedstrijd. We tegen die jongens nog geen wedstrijd verloren. Ja, één wedstrijd op papier verloren, maar waarschijnlijk wordt die tegenstander uit de competitie gehaald. Dus dit was te kloppenploeg. We begonnen heel slecht. achter. Toen kwamen we sterk terug met 1-1. Weer 2-8. Vlak voor rust nog 2-2. En na rust ging het gelijk alweer mis. 3-2 achter. En toen kwam de vechtmachine in, in de opgang. En toen 3-3. En in de laatste seconde, terwijl de, de, de tijd liep al, een corner kregen we nog mee. En een geslagen corner Arthur Paap, die schiet met binnenkant voet. Vanaf een meter of 20. Uh, schiet hij hem binnenkant goed, schiet die hem in hoekje. Ja, jullie houden van een beetje spanning, hè? op het laatste moment nog even scoren. gewoon. Uh. Ja, ik ben weer afgetrapt, joh. <laughs> dus, uh, dus we gingen in de kleedkamer in. Kan ik begrijpen, en heeft ook een feestje, dus jullie gaan nog wel even door daar, de denk ik aan. Er, erg gezellig, het gaat over weer hier. Dus, uh, erg gezellig. Tegen wie moeten jullie volgende week spelen, Frank? Kijk eens, de ploeg die, uh, nog, die um, dus helemaal nog niks die heeft alles gewonnen, de hoofddorp. Die moeten we uit, dus uh, die staan echt bovenaan qua punten en wel uh, door alles erop en eraan. Dus uh, als we die winnen, nou, dan mogen we toch echt wel uh, aan, uh, aan, wat meer, aan wat moois gaan denken aan het eind van de seizoen. Maar uh, voorlopig uh, moeten we nog maar zien dat we dat, gaan, dat, we dat kunnen. En uh, de keeper is er ook niet bij, Lucroen. Dus hier is, uh, die zit lekker in Egypte. Je kent het wel, hè. Wij, uh... Schil moeten wezen. Maar ze vervangen René Stouw, die hebben het fantastisch gedaan. Helemaal goed. Oké. Okay. Nou, goed. We gaan jullie volgende week weer volgen gewoon uh, op de radio. Ik hou je op de hoogte. Uh, dankjewel, hè. En uh, feesten verder daar. Hé, hey, is goed. Dag Rieder. Dag. Gaan Dag. wij zo meteen ook doen, feesten gewoon. Wat zit nou weer voor muziek? Op, Jan? Ja, checken. Wat, uh, nog het is het is bijna vijf baggeren. uur, Hou ik al een keer? wat is dit? Oké, daar Ik heb genoeg van alles al wat al je al zegt. Ik ga maar weg.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 Misschien staat hier of daar nog wel een bankje Dan denk ik daar nog even terug aan hoe het begon Want ik heb genoeg van al je dolle buien Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg Ben je me nu al zat, uh, Albert Jan? Ja, voor wie is dat eigenlijk bedoeld? Nou, zijn we zijn wel even tijd maar <laughs> Nee, we zijn nog lang niet van ons af Nee, oké, okay, Dan En morgen, goed. Goed. Nee, ja, morgen, morgen gaan we ook door, hè? Ja. Ja, morgen gaan we gewoon door Morgen gaan we gewoon racen dus mensen, blijf thuis. Ja. <laughs> Wij gaan nog uh, twee platen draaien. Ja, de laatste weet ik is al. Toch weer afgelopen. De laatste weet ik al. De laatste weet je al? Ja. En dit is de ene laatste. Oké. Okay. Meet oh. oh, waar jij wat zeggen, Ben? Nee, nee. Ik denk dat het een lekker lange platen. Ja, ja. uiteraard. <laughs> dat makkelijk, hoor. Toch oh. vijf uur. Oh, oké. Okay.